Paper dry just one last time. Een uh, nieuwe zondag in Kennerland. Het is 11 uh, over 2. Een hele, hele goede middag, Aldo. Goedemiddag. Goedemiddag, goedemiddag. Ja, Er komt weer een vervolg aan mijn koffertjesverhaal. Um, vorige week stonden wij bij de Albert Heijn, waar we altijd ons ontbijt halen. En um, een meisje die daar werkte, die zegt: Ja, ik zie al een aantal weken lopen hier met dat koffertje. En ik vraag me al een tijd af: wat is het nou eigenlijk dus ik zeg zo van um, dat um, laat ik jou even zien dus ik doe mijn koffertje open, nou niks bijzonders, er zitten cd's in voor de radio, gisteren liep ik naar mijn uitzending op uh, zaterdag liep ik weer terug naar de bus want ik woon in Haarlem namelijk komt er een oude man die zegt ben jij dokter? Dus ik zit <laughs> te denken, ben, je, ben jij dokter? hoezo dan? en hij keek naar mijn koffertje oh, ik dacht, oh, ik zeg uh, ja, er zit een hand in <laughs> dus ik liet, ik liet mijn koffer zien. En uh, weer die CD's. Dus die man was uiteindelijk wel een beetje opgelucht. Maar het, het, het, het wordt steeds meer mensen die vragen ze af wat zit daar nou in het koffertje. Een heel verdacht koffertje wordt het. Het wordt een heel verdacht koffertje. Ik, voel me, ik voel me ook niet meer veilig op straat. Straks word ik uh, opeens beroofd omdat mensen weten, willen weten wat er in mijn koffertje zit. Aldo, wat is uh, jouw nieuws van de week? Ja, ik, uh, ik heb een beetje twijfel. Want ik heb uh, eigenlijk al drie dingen wat ik wel een beetje opvallend vond. Oké. Okay. Dat is dat uh, die Diederik Samson, die kwam even daar die lag uh, bijna te slapen aan de troonreden. Ja, vind je dat opvallend? Nou ja, dat het toch, uh, uh, toch maar weer laat zien hoe, hoe zwaar die mensen het hebben, ja. dat ze nog weinig slaap hebben. En ja. dat, dat, voor momenten, dat ze toch eigenlijk niet mogen slapen, en toch, uh, uh, toch uh, bijna het wel gebeurd. En natuurlijk uh, de, dat, uh, van Haren, dat uh, feesten uh, gebeuren allemaal. Ja, Project X haren. Ja. Ja, helemaal uit de hand gelopen Het is echt een zootje daar geweest. Het is, wel, het is jammer dat het gewoon niet kan. Maar ik vind dat de gemeente het ook niet goed heeft aangepakt. Nee. Want ze hadden een aantal grote velden. En als ze dan die velden... Um, ja, gewoon iets organiseren. Of een grote bus met muziek neerzetten. En, ja, en of een junkbook. tent met drankjes of zo. Dan uh, loopt het al heel anders. Ja. En ik had uh, nog uh, een vrouw in uh, Spanje... Die heeft uh, uh, meegeholpen Die heeft een schilderij van Jezus gerenoveerd. maar die is zo lelijk geworden dat het net een mensap is geworden. Oh, goed. En er zijn allemaal toeristen zijn er naartoe gekomen om dat te zien. En die kerk heeft al 2000 euro op opbrengst van, uh, aan donaties. Oké. Ik vrouw wil nou dus een deel van die opbrengst, omdat zij ervoor zorgen dat er zo mensen komen kijken. Oké. Okay. Nou, dat wist ik niet. Leuk, leuk verhaal. Huh. In mijn uh, nieuws van de week is een actie die uh, alle vrouwen op Facebook onderling hebben opgezet. Uh, vorig jaar deden ze het ook al. Toen dus zetten elke vrouw op Facebook een kleur neer. Dus al die mannen oh, te denken dat's... van, wat is oh. dit nou weer? Nou, uiteindelijk bleek het de kleur van de BH te zijn die ze te, die dag aan hadden. Deze, dit, uh, deze week weer een nieuwe actie. Uh, elke vrouw, slechts meisje... Schreef een drankje op hun Facebook. Controle, champagne. Dus wij, zetten, uh, wij zetten al. Wij dachten al: van wat is dit nou weer? Dus ik heb uh, het verhaal erachter heb ik gekregen. Ik zeg niet van wie. Het mocht ook eigenlijk niet. Het zijn geheime, geheime verhalen die alleen de vrouwen mochten weten. Het ging als volgt. Er is uh, iemand die heeft voorgesteld dat wij vrouwen iets speciaals zouden doen op Facebook tegen borstkanker. Het is eigenlijk zo eenvoudig dat ik uh, zou, willen mee, uh, zou willen zeggen dat je ween moet doen. Vorig jaar was het idee om de kleur van je BH die je dagenlang af uh, wat die kleuren op onze staatse betekenen hadden. Dit jaar gaat het over onze liefdessituaties en ook wat je in de toekomst wilt. Wat drink jij? Nou, daar zitten de meisjes. Een, een, een, ...een drankje op Facebook... ...en elk drankje heeft een betekenis. Nou, bijvoorbeeld champagne was... ...ik ben vrijgezel. Wijn samen, maar hij weet het nog niet. Cognac ik heb een relatie. Amaretto, ik ben ver, verliefd. Bloody Mary, ik zou uh, vrijgezel willen zijn. tequila Sunrise, ik wil graag trouwen. En um, ik vond het een heel, leuk, een heel leuke actie. Alleen, um, ze deden het om aandacht te varen voor borstkanker. Ja. Maar dat vind ik dan minder goed aangepakt... ...omdat... Uh, ...omdat heel veel mensen niet weten dat het daarom ging. Nou ja, dan dus willen ze het nieuws gaan halen... ...maar dan denk ik van ja, uh, dan kan je hij het nieuws, dan mee, maar en dan... Wat kan jij vertellen? Jij wist niet precies wat het was. Kan je mij vertellen wat jij op Facebook hebt gezet? <lacht> nou, voor mij kan ik dat beter niet doen. <lacht> nou, ik wil het wel weten. Jij was er niet heel blij mee dat de, de meiden dat deden. Nou nee, ik, ik, uh, ik, had, ik, had, ik had het allemaal staan en ik dacht, wat is het allemaal? Dus ik had het op Facebook. Maar het is met al die meisjes, komen ze aan op de het ...achter het aanrecht is plekzaam. Oh, God. Een Ik nieuwe zondag in Kennemerland uh, Zometeen nemen we even de tussenstanden van de eredivisie um, Ook vandaag De Formule 1 uh, van Singapore De Grand Prix, het WK wielrennen Maak een kans op goud, de kans is heel klein Maar ja, je weet het nooit uh, We hebben een live verslag van Willem van Dens en Albert-Jan Vos op het circuit De Trophy of the Dunes En vandaag in Amsterdam Amsterdam staat op zijn kop De Dam tot Damloop ah, Onder toeristen wordt dit ook wel eens gezien Tot de Damp tot Damloop Elke koffieshop langs natuurlijk Wonderland op ZFM uh, Zandvoort. Je hoorde Earth, Wind en Fire. Vandaag op het circuit de Trophy of the Dunes. Aan de telefoon hebben wij Albert-Jan Vos. Albert-Jan, uh, goedemiddag. Uh, goedemiddag, uh, alle heren Aldo en Rudy uh, en luisteraars. Live vanaf het circuit. Ja, vandaag uh, Trophy of the Dunes. Gisteren al en vandaag. En, uh, nou, vandaag is, uh, is van alles uh, aan de hand hier op het circuit. Vandaar dat ik de tijd ben even in te breken in de uh, uitzending. Want uh, ja, we, zijn, uh, we hadden het morgen 9 uur willen met een uh, en Zandvoort tv. Het live verslag vanaf de races, maar we hadden uh, wat aanloopproblemen ten aanzien van de streaming van het circuit na uh, op een video toe. Dus uh, over jongens van de technische dienst hebben we dus even uit de maat gewerkt om dat allemaal te herstellen. En uh, om 11, kwart over 11 waren we dus live uh, volgen via kanaal 45 en digitaal kanaal 40. Vandaar dat het morgen wat opstartsproblemen gehad, Maar uh, die zijn dan dankzij de technische dienst gelukkig verholpen. Dus uh, mensen die willen kijken naar het als jongens de uitkamer, kunnen schakelen naar de uh, diverse kanalen van de vier en de Zandvoort TV. Nou, oké, okay, duidelijk. Dat was even het eerste. Nou, het tweede is, is dat het programma behoorlijk uitloopt hier op de spie. Want uh, tijdens, uh, nou moet ik even spieken, welke was het op de next Formule Renault no, uh, race, uh, is er een heel zware crash geweest uh, tussen drie auto's. En uh, de race was drie kwart onderweg, dus hij ging hij wel als uh, verreden. Maar uh, er moet toch een ambulance bij uh, komen, dus het programma is uh, enigszins vertraagd. En uh, het is niet zo dat we net verder uh, afslachten en dat straks uh, de, uh, de slechtjes weer gaan rijden. En, uh, dus het is allemaal wat, uh, wat vertraagde programma, maar dat zal uh, mijn collega Willem van Densen jullie allemaal uit de kunnen doen. Maar mijn uh, belangrijkste mededeling is dat de, de, doordat er de streamingsproblemen waren vanmorgen, de uitzending wat uh, vertraagde opspraak is gekomen. Oké, okay, nou ja, duidelijk. Uh, gelukkig is het opgelost. Albert-Jan, ik wens je heel veel plezier vandaag. Kom maar. En uh, nou ja, geniet ervan hè. Gaan we doen. Oké, okay, gelukkig. Ja, Oké, okay, dankjewel. Hoi, hoi. Hoi. Goed, Albert-Jan van het circuit. Zometeen gaan we natuurlijk bellen met uh, Willem van Densen, want hij doet verslieg, uh, verslag voor ons vandaag. <laughs> Dit is leuk zeg, en het is nieuw. Het is Douwe Bob, de winnaar van de beste singer-songwriter van Nederland. Multicolored Angels, CFM. Multicolored faces in red hands and blue hands. Grasp at the shapes in his mind. Blackbirds and bluebirds are resting on his shoulders, waiting for their moment to fly. Multicolored feathers against the sky. Kan Van me Black like Horse en de Cherry Tree. Je luistert zondag in Het is uh, half drie zondagmiddag van Zandvoort met natuurlijk vandaag het Eredivisie voetbal. Vrijdag is er één wedstrijd gespeeld. Rode JC tegen Utrecht. Lucky goal van Utrecht. Maar ja, ze winnen wel en dan gaan het om ze wonnen met 1-0. Zaterdag vier wedstrijden gespeeld. Pek Zwolle tegen FC Groningen. Eindelijk is daar 1-2 geworden. RKC Waalwijk tegen VV Venlo. Nu nog geen degradatie, er wel. Misschien over een paar maandjes weer wel. Het is in ieder geval 1-1 geworden Vitesse, titelkandidaat Zo denken ze in de uh, Arnhem, nou ik denk het niet hoor Ze spelen 1-1 gelijk tegen Hercules Almlo En laatste wedstrijd op de zaterdag Ja toch wel teleurstellend, al jouw clubje NEC tegen Willem 2 0-0 Helaas eh, Vandaag, Haag tegen Ajax Ik het, jouw clubje Die hebben gelijk geval tegen Adenhaag dus Ze stonden 1-0 achter heb ik gehoord Maar uh, Babel die uh, heeft 1-1 er uh, erin geschoten en om half drie, S.J. Twent tegen S.J. Heerenveen. En Nac Prida tegen AZ. En om half vijf, de topper PSV tegen Feyenoord. Oh, er is dus een mooie wedstrijd, zegt PSV Feyenoord. Vanmiddag om half vijf. CFM voor met een nieuwe Swedish House Mafia. Don't you worry, child. There was a time I used to look into my father's eyes In a happy home I was a king I had a golden throne oh days are gone, now the memory's on the wall. I hear the songs from the places where I'm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 FM, hun laatste single, want we gaan ermee kappen. Don't you worry, child. Um, zometeen, neem even wat regionieus door, want wat is er gebeurd in Zandvoort en omgeving? Je hoort het zometeen naar Jamie Lydell. Enough is enough. verhaaltje. Ik heb deze album van Jamie Lydell, Compass, voor 2,50 euro bij de MediaMarkt gekocht. Dus ik reed naar huis weer en ik stond die cd erin. Ik dacht, nou ik verwacht hier heel veel van. Ik ben een, een redelijk grote fan van de Jamie Lydell. En uh, ik doe hem erin. Eerste nummer, nou ging wel. Tweede nummer, slecht. Derde nummer, slecht. In totaal stonden zeven nummers op dat album, waarvan er vier instrumentaal dus ah, ik dacht, wat is dit nou weer? Nou ja, balen natuurlijk, 2,50. Gelukkig had ik de bonus-CD erin gedaan in plaats van de normale CD. Zondag in Kennemerland. Je blijft op de hoogte! Je blijft op de hoogte. Dus uh, uiteindelijk zijn het wel hele goede liedjes die erop staan. Alleen je moet wel de goede CD doen natuurlijk. Zondag in Kennemerland met het regio-nieuws. Wat is er gebeurd in Zandvoort en omgeving? De provincie Noord-Holland start maandag, morgen dus, met de bouw van de natuurbrug Zandpoort. Over de Zandvoortse Laan. Ter hoogte van de Blinkerdweg. De Laan blijft tijdens de bouw gewoon toegankelijk voor verkeer. Alleen het fietspad kan tijdelijk worden afgesloten. Natuurbrug Zandvoort Zandpoort verbindt het Nationaal Park zuid kennemerland met de Amsterdamse waterleiding duinen. Eind 2013 is de Natuurbrug klaar. Wil je meer informatie, kan je dat zien op www.natuurbrugsandpoort.nl Dus www.natuurbrugsandpoort.nl En uh, 1 september was de Nationale Keep in Clean Day. Deze dag is er aandacht voor een groot en onderschat wereldwijd probleem. Namelijk zwerfvuil. In Zandvoort is er een speciaal project aangekoppeld. Een groot deel van zwerfvuil gemaakt kunstwerk... in de vorm van een 2 bij 3 meter hoge met zwerfvuil behangen vis. Vrijdagmiddag werd het kunstwerk dat in de muziekpaviljoen is geplaatst onthuld. Ja, ik heb het net even gezien. Het is gewoon een hele grote bol met, uh, met afval. Muziekpaviljoen. Um, bij de rondtonde hier in Zandvoort uh, staat hij. Dus als je hem nog wilt bezichtigen... Moet je erheen gaan. Venster aan Zee, ook wel het VAZ genoemd, heeft woensdag 19 september een overeenkomst gesloten met de gemeente Sandvoort. Voor de ontwikkeling van het grondeigendom van het VAZ op het Badhuisplein in Sandvoort. Het Badhuisplein is een onderdeel van het project Midden Boulevard. Beide partijen hebben de intentie uitgesproken te onderzoeken hoe de ontwikkeling op het badhuisplein kan plaatsvinden binnen de kaders die vastgesteld zijn door de gemeente Zandvoort. Onderdeel is ook te kijken hoe de totale ontwikkeling van het badhuisplein kan plaatsvinden. Het, gevolg, uh, het vervolg is een mogelijke samenwerkingsovereenkomst. Een scooterrijder is maandagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding op de burgemeester van Alvenstraat in Zandvoort. Hij botste rond half vier door, door een onbekende oorzaak de hoogte van de Tjerk Hiddenstraat tegen een busje. Het bestuur is met onbekend letsel en ambulance aan het ziekenhuis gebracht. Politieagenten hebben de scooter met een busje naar het bureau worden, uh, gebracht. Door het ongeval is een gedeelte van de burgemeester van Alvenstraat tijdelijk afgezet. ZijfM, Westkust, weerbericht. Vandaag toenemende bewolking. In de namiddag toenemende regenkans. Matige oostelijke wind. Maximaal temperatuur 14 graden. Morgen wisselende bewolking met vooral in de middag buien. Matig tot vrij krachtige zuidelijke wind. In de avond stormachtig maximaal 20 graden zomer of winter. Altijd weer ZFM. Vandaag in Kennemerland. Avicii Lenny Kravitz, Super Love. CFM Race Radio, Pit Report, Report. Ja, dit weekend, het hele weekend, de trophy op de Doens op, uh, op het circuit in Zandvoort. Onze verslaggever ter dienste is vandaag Willem van Denzen. Willem, uh, goedemiddag. Ja, goedemiddag vanaf het circuitpark Zandvoort. Uh, ik zit ik weet waar zo kort is, een teken van de trophy of de Jews. Ach, vanmorgen om 9 uur zijn we daar al mee begonnen. Hier. Degene die begonnen waren vanmorgen, dat zijn de Clio's geweest. Die zijn nu ook op de baan actief... met de tweede race van de dag. Vanmorgen de winnaar daarin was Sebastian Bleikema. Dat ging niet zomaar uh, zonder slag of stoot. Uh, in de eerste ronde uh, werd hij al aangetikt en viel uh, terug met de andere paard. Hij zich toch uh, weer door het veld naar voren. Uh manoeuvreren ik maar zeggen. en uiteindelijk die race te winnen en dat is belangrijk ook voor het kampioenschap leider in het kampioenschap is uh, Niels Langeveld, die scoorde vanmorgen geen punten dus uh, ja, bleef hem al uh, stevig in op uh, Langeveld uh, in de stand om het kampioenschap, nu zijn ze bezig met de race 2 dus het wederom bleek hem al aan de leiding, maar weliswaar uh, dicht achter hem is het uh, leider in het kampioenschap uh, Dus Langenveld, uh, die eigenlijk op een uh, schadebeperking uh, wat punten, stand Ja, wie niet aan schadebeperking, deze dat was uh, Stijn Schotters uh, in de race uh, die we hier voorzagen, dat was nu Renault. Uh, 2 liter Literreis, uh, Stijn Schothorst, uh, Gisteren nog een uh, glorieus uh, winnaar van een uh, race hier op Zandvoort in die uh, Formule nou, Ja, Stijn was er iets, ja, misschien wel wat overmoedig, uh, richting scheidvlak uh, sloten maken. Die uh, wilde hier een inhalatie vlakken, dat ging niet helemaal goed. En ja, drie auto's konden uh, daar. Uh, ja, een van, uh, van de snelste punten van het SAP, uh, van de baan uh, ook. Dus, uh, weinig, niets van over. Mooie line. lijn. De uh, uh, oké, okay. uh, de andere rijders, zoals uh, ik uh... even, ook... komt even een hoop voorbij Willem, we, we, we verstonden je niet. was oké, okay. ja ze zijn al weg. Uh. Oké okay, ja, gelukkig. De andere rijders ook uh, zo goed als uh, oké. Okay. Dus gelukkig, uh, ja een van de uh, zwaarste crashes die we de laatste tijd uh, zien hier op Zandvoort. Uh, goed afgelopen. Uh, Hey Willem, hoe zit het met, uh, met de vertragingen? Want we hadden vernomen dat er uh, wat is uitgesteld. Ja, vanwege het feit uh, van natuurlijk van die, uh, uh, dat ongeluk uh, met ja. Oké, okay. uh, Dat was een rotzooi op de baan uh, van je ja, dat moet toch op kunnen ja, precies. voordat het volgende voor start gaat. Vandaar dat we ja, toch een flinke achterstand hebben in het uh, tijdschema. Oké. Okay. Nou nee, duidelijk Willem, we, we spreken je zo meteen weer voor een uh, volgende update over het circuit van vandaag. Ja, gaan we.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 Ja, en als je dit liedje hoort, dan moet ik toch eigenlijk denken aan die clip... ...dat Robbie Williams in de midden staat met een soort van uh, podium... ...en dat hij ze vel van zijn lijf trekt en uh, <laughs> uiteindelijk uh, eindigt met zijn botten. Rock DJ op ZFM zometeen, deel 2 van Zondag in Kennemerland. Ook natuurlijk de tussenstanden van de Eredivisie. Er zijn twee wedstrijden bezig in de Eredivisie op dit moment. En natuurlijk de mooie...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 And love.